...afring met het NOS-journaal. In Brussel rijdt de metro vandaag niet en zijn allerlei evenementen afgelast. Reden is het dreigingsniveau dat afgelopen nacht is verhoogd van drie naar vier. Dat is het hoogste niveau en betekent dat de dreiging ernstig en zeer nabij is voor het Brussel's gewest. Mogelijk is de voortvluchtige terrorist Salah Abdeslam de aanleiding. Hij werd gezien bij de aanslagen in Parijs en kreeg van twee vrienden een lift terug naar Brussel waar hij vandaan komt. Mensen wordt aangeraden om drukke plaatsen in de stad te vermijden. Het Belgische Nationale Veiligheidsraad zit nu bijeen en komt na afloop met een verklaring. In de rest van België blijft dreigingsniveau 3 van kracht. En in Turkije is een Belg opgepakt die de doelwitten zou hebben aangewezen... voor de terreuraanslagen vorige week vrijdag in Parijs. Dat melden verschillende Turkse media. De 26-jarige Ahmad Damani, een Belg van Marokkaanse afkomst... werd volgens persbureau Dogan opgepakt in een hotel in de badplaats Antalya. Behalve de Belg zouden ook twee Syriërs zijn opgepakt. De ethische commissie van de FIFA heeft het onderzoek naar Sepp Blatter... en Michel Platini afgerond en heeft gevraagd om sancties tegen beide. Blatter, de voorzitter van de FIFA en Platini, de vicevoorzitter... waren al voor 90 dagen geschorst. Het handelt allemaal om een schimmige betaling van Blatter aan Platini in 2011. Het onderzoeksrapport wordt nu overgedragen aan de FIFA-rechter... die de eventuele straf gaat bepalen. Tegen Blatter loopt ook een strafrechtelijk onderzoek... van de Zwitserse justitie naar fraude... En en omkoping. Bij een helikoptercrash in Nieuw-Zeeland... ...zijn alle zeven inzittenden om het leven gekomen. De piloot en zes toeristen. Volgens de politie van Nieuw-Zeeland... ...gaat het om twee Australiërs en vier Britten. De heli stortte neer op de Fox Gletscher... ...een populaire toeristische attractie... ...op het Zuidereiland. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Mogelijk werd de piloot gehinderd... ...door laaghangende bewolking. Reddingsteams hadden grote moeite... ...om het wrak terug te vinden in de spleet. Het weer, het is bewolkt en nu en dan valt er een bui, mogelijk met hagel. Er staat een stevige wind en het is fris, met hooguit 7 graden. Morgen staat er minder wind en is het grotendeels droog. Alleen aan de kust kan er nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 En een happy, goedemorgen Zandvoort. Ja. Ik hoor een echo. Ja, dat... We hebben een echo. Die echo is weg nu. Goedemorgen, happy Zandvoort. Waar, waarom we happy hebben gedraaid, dat gaan we zo even vertellen. Maar uh, goedemorgen Zandvoort vanuit het gezellige Hotel Hoogland. Waar de koffie en de thee uh, klaar is uh, voor uh, ontvangst van onze gasten. En uh, we hebben vandaag Casper uh, Geurensen uh, die de techniek in handen heeft. Goedemorgen Casper. En onze registreert. En precies. Dan hebben we de redactie. Uh, die was deze week in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Met een eindredactie van Gerry Rutte. Uh, de koffie uh, die is vooralsnog uh, wordt die gezet door. Nou ja, de dames. En uh, wie er ook binnenkomt. Ger, uh, Gert van Kuik kan ook nog binnenkomen. Uh, Don de we. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn... En nu hoorde ja. Irene de Jager de zaak. Uh, Wat gaan we doen vandaag? Op en... uh, ja, uh, we gaan uh, zometeen uh, praten met Winnaar uh, uh, van uh, Ondernemer van het Jaar. Daarna gaan we praten met Mona Meijer uh, over uh, Wachtkamer Eerste Klas en de Gallery. Uh. En dan komt uh, weer een uh, nieuwe eigenaar zich voorstellen van het uh, pleintje, dat is uh, Friet Plaza, dat is Marco Engel, die komt als laatste voor het nieuws. Voor de oude Zandvoort, dus de sier kan. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, en dan gaan we pauzeren en na die pauze dan uh, gaan we praten met Astrid van der Veld, uh, raadslid voor GWZ, uh, over de ambtenarenfusie. We hebben, nou... Astrid, uh, sluiterij. We hebben alle politieke partijen hun meningen daarover laten geven. Astrid uh, gaat dat als laatste doen. Oké, okay, en dan daarna komt Noortje Oliemuller vertellen over het, uh, ja, het museumtheater. of het museum, dat is uh, het wintertheater, wat uh, weer gaat uh, beginnen in uh, het museum. Dat schijnt heel mooi te worden. Ja, en we sluiten de ochtend uh, af met een toneelstuk, uh, wat uh, naar de Zandvoort gaat komen in de krocht. Om Wanya, dat wordt twee keer gespeeld. En we hebben, als het goed is, straks twee acteurs. Ik heb de clip trouwens gezien daarvan. Ja, ik, erg ook, ik heb ook de op Vonden de, de zij. vond leuk. Ja. Maar goed, nu gaan we terug naar Marco de Goede. Goedemorgen, Marco. Als, ik heb je al gefeliciteerd gisteren, maar alsnog gefeliciteerd. Ja, Marco van is van hart. Shanna's, dat is de... De schoenreparatiewinkel, mag ik dat zo zeggen? Is dat een goede ja, dat is, omschrijving? Goed voor uh... En niet alleen maar schoenen, want je hebt natuurlijk allerlei andere leuke dingen in je winkel. Tassen... Uh portemonnees, nou ja, Coffers, alles wat er koffers, ja, naamwoorden, alles wat er maar uh, omheen ja. hangt en wat bij zo'n schoenenwinkel of schoenreparatiewinkel hoort, dat, dat heb je. Maar uh, ja, toen, toen ben je natuurlijk vorig jaar ontzettend uh, gaan lobbyen op een, op een hele leuke manier trouwens. Uh, en zoals we hadden hadden er al over gehad dat uh, dat jij een soort ja. trend uh, hebt gezet vorig jaar met de manier waarop je bent gaan uh, ja, actief zeg maar stemmen bent gaan winnen hè? wat natuurlijk ja. je goed recht is uh, om, uh, om dat te doen. Nou, dat heeft zich dit jaar uh, echt wel uh, zeg maar beloond door, <laughs> door de stemmen die je gekregen hebt. En er zijn ook dit jaar meer stemmen uitgebracht dan welk jaar dan ook van, uh, van ik he, deze verkiezing. Ik heb verkiezing. er slepen 7.500 in. Nou, dat is toch wel heel veel dat op de veel. bevolking, ja. Ja, moet ik ja. zeggen. Hoe was dat? Want schrok je uiteindelijk of hoe ging nou, dat? De familie thuis die vond me wel erg zenuwachtig. <laughs> maar ik zelf had niet het gevoel. Maar uh, ja, ik liet er maar over me heen komen. Kijk, op een gegeven moment kan je niks meer doen. Ik bedoel, je kan niet meer stemmen krijgen als dat je op een gegeven moment kan. Dus uh, ja, toen heb ik het maar op me af laten komen. en uh, Ja, super. En toen gebeurde het. Ja, toen gebeurde <laughs> het, Ja. <laughs> ja. Ja, echt. Uh, ja, het is gewoon uh, ongelooflijk. Ik vind het echt een super waardering uh, ja, wat je met je winkel wil neerzetten. En dat dat dan door zoveel mensen wordt beloond doordat ze op je willen stemmen. Ja, ja dat is gewoon, vind ik uniek. Uh, nou ja. ben je natuurlijk de enige uh, schoenreparatiewinkel in Zandvoort. Hè? Dat dus klopt. Dat, wat ja. dat betreft uh, heb je een unieke positie. Wat bijvoorbeeld bij andere winnaars van andere jaren wel anders was. Want die hadden uh, er zijn meerdere... Uh, ...winkels zoals degene die vorig jaar uh, gewonnen heeft... Hè, ...van ja. Zandvoort. Uh, uh, nou, de, de, de Kaas... Uh, kaas uh, hoe heet het? Uh, Corrie's uh, Kaaswinkel die heeft het jaar daarvoor uh, de prijs gewonnen. Nou, ook niet de enige kaaswinkel uh, nee, in Zandvoort. Nee, nee. Dus wat dat betreft is dat best uniek. Ja, maar goed, je moet natuurlijk wel... Zo, uh, ...als je genomineerd wordt... ...dus dat de klanten jou al willen nomineren... ...want dat is natuurlijk de eerste ronde. Ja. Als dat niet lukt, kijk, dan zit je in die pool en in die categorie. En dan gaan mensen weer kijken van, hé, hey, waar wil ik wat op zit, stemmen? Ja. Wat, wat zit daarin? Ja. En ja, als je daar al bij weet te komen, ja, dat is natuurlijk, uh, ja, is dat wel een hele eer. Ja, dus, zeker. Uh, ja, zeker. Dat, uh, zo zie ik het ook. Ja, Marco, die, uh, die nominatie, op welke gronden wordt je genomineerd? Want jij moet iets doen, waardoor je klanten en de stemmers, laat het zo zeggen, de stemmers in ieder geval, uh, zeggen, ja, maar je moet die kiezen. Je moet Janas kiezen, want... En wat ja. is dat want? Nou ja, ja dat heet een beetje lobbyen. Ja, gedeeltelijk, gedeeltelijk. Ja, natuurlijk. Ja, op een gegeven moment staat er meestal rond september staat er in de Zandvoedskrant weer uh, uh, dat, dat er genomineerd gaat worden. En ja, dan, ja, dan geef ik wel heel mijn klant aan, ik zou het leuk vinden als jullie mij zouden willen nomineren. Kijk, uh, elke willekeurige ondernemer in kan het dat dorp... Zo doen. kan ja. genomineerd worden. Ja. Kijk, als, mensen, als er maar genoeg mensen zijn die zeggen van nou, uh, ik wil eigenlijk Shanna wel ik, uh, nomineren. Ik een mailtje naar, naar de Stamfordse krant. En daar uh, zeg ik van nou, ik wil de winkel die je me wil, kan je doen. Kijk, ik zeg dan graag, doe het voor mij. Dus dan zeg ik, doe, doe Shanna's op de grote krocht. En dan moeten ze uh, motiveren waarom ze me nomineren. Nou, en ja, da, dan hoop je dat heel veel mensen dat ja. willen doen voor je. Daar kom ik even, die motivatie. Ja. Waarom? Waarom? Wat, ja. zeg, wat zeggen nou. jouw klanten over jou? Je wat hoeft niet maken? bescheiden te zijn hoor, je mag ma het gewoon zeggen. Nee, want dat is wat zij zeggen. Ja, nou, natuurlijk, ik, ik en dat vind ik ook heel leuk, want ik kreeg ook cc'tjes daarvan binnen. Van oh, yeah. uh, wat ze dan naar de Zandvoortse krant sturen, waarom ze me nomineren. En dan liet ik ze ook mijn vrouw lezen en dan zei ze, ja dat ben jij. Ik zeg, ja dat vind ik hartstikke leuk, maar... Ja, dit is, het is wel iets wat, wat overkomt van wat ik me, wil dat mijn winkel uitstraalt en hoe ik wil dat ik overkom bij de mensen. En als mensen dat precies zo weten te verwoorden wat dat is. Dus, ja, dus een bevestiging dat van is een wat bevestiging je wil. Een bevestiging van wat je doet. En ja, ja goed, uh, ja, nou ja, zonder dan maar bescheiden te zijn, dan ben dan ik ook wel ja, dan, dan ben ik op de goede weg. Want ik bedoel, ja. als er zoveel mensen willen stemmen. Dan doe je, moet je iets goed doen, anders dan ja. kan het gewoon niet. Veel aan. Maar vinden ze je service geweldig, je prijzen laag. Uh, wat zijn de redenen zo waarom mensen zeggen. Ik, ik, hoop, ik hoop alles. <lacht> <lacht> uh, nou, ik denk niet dat ik Heb je daar even, een idee even, van? qua prijs, denk ik niet dat ik gek zit. Nee, maar ik soms, denk dat de prijs is een soort standaard is. Want ja. nou, daar kun je, je niet heel veel. veel je, hebt, uh, je hebt ook heel veel bedrijven die veel hoger zitten. Je hebt ook wat bedrijven die zitten veel lager. Ja. Uh, maar goed, ik ben niet midden gaan zitten. Dat vind ik oh. gewoon het en, het, uh, het en daar eerlijks. wil je ook je kwaliteit mee uh, waarborgen, ja, denk ik. Mijn kwaliteit ligt gewoon op, eigenlijk hoger. Ja. Uh, en uh, dat, dat, ik, ik wil altijd dat het goed is. En ik ben ook daar heel perfectionistisch in. Mijn werk moet er gewoon altijd netjes uitzien. Als is, het is ook wel eens iets dan zegt mensen dat, nou dan los ik het op. Ja. En de service is ook heel erg belangrijk inderdaad. Ja. Want je hebt er niks aan als het niet goed is. En de klant niet, maar ik ook niet. Nee, nou, kijk, nou komen de, de redenen waarom jij genomineerd bent en uiteindelijk verkozen. Want mensen moeten een reden daarvoor hebben. Ja, nou ja ze moeten ook vertrouwen in hebben. Kijk, ik, ik geef iets aan wat ik zie over de schoen. Ik kan wel van alles gaan verkopen, ja. maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, Ik wil die klant het wel terugzien. Ik wil nog ja. heel lang in de zonkwoord zitten, ja. dus dan moet je zorgen dat je klanten wel terug willen komen. Ja, je wilt volgende keer ook business van deze mensen hebben, dus... Ja, dat is natuurlijk uh, hey, dat is je drijfveren ja. en daarvoor, daarvoor ben je ondernemer geworden ja. en niet om uh, over de, twee jaar weer weg te zijn. Ja. Ik zit hier nu ja. bijna, nou ja, ruim negen jaar nu. Ja, super. Al uh, oh, zo blij. lang? Ja, negen dat is jaar. Toch wel, oh, dat is Op wel de krocht. Zin. Op de krocht, ongelofelijk. Dan we kwamen elkaar gisteren tegen hè, met een ja. auto vol uh, ballonnen. Vol ballonnen, ik, ja. ja. Ik moest die even je opgehaald. Ja, er moet natuurlijk wel even een uiting aankomen. Want uh, we gaan het natuurlijk niet uh, ongemerkt voorbij laten gaan allemaal. Nee, je hebt dus, ook allerlei acties bedacht hè, om ja. de mensen te bedanken. En om ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, zoveel mensen op je stemmen, dan moet je ook wat terug doen. En uh, nou ja, we gaan vanaf uh, 30 november, dus niet aankomende week, maar die week erop, van maandag tot en met zaterdag 5 december, gaan we elke dag een andere ludieke actie doen. Uh, ja, en dan moeten mensen maar kijken waar ze het meeste uit willen halen en dan willen komen. Uh, dus ja, dat, maar geef je dan van tevoren aan wat je dan de hele maand voor actie ja, hebt of per dag? aankomende donderdag komt uh, in de Sandvorskrant een grote advertentie te staan. Met uh, uitgesplitst elke dag wat er komt en wat, er, wat we gaan doen. En uh, ik ga dat natuurlijk ook op mijn Facebookpagina zetten. En dan, uh, ja, dus als, als iedereen dat, dat nog wil zien, dan moeten ze, moeten ze me volgen. En dan kunnen ze het nog, ja, kunnen ze het nog beter zien. Shanna's, He, je gewoon, staat gewoon ja, op Shanna's. Dat is Shanna's, ja. ja. En dan, uh, ja, dan moet dat goed komen. Ja, We gaan feestjes bouwen. Ja, precies. ja. zeker weten. Ja, Nou, ik, ik vind het heel leuk eigenlijk. Het is een wegwerpmaatschappij. een schoenen zou je zeggen van. Nou ja, oké, okay, als ze open zijn, zijn ze op. Nou, een aantal moet het wel, want het is dan aangegoten. Of wat dan ook, er valt weinig meer aan te doen. Nou, we kunnen meer dan u denkt dan, denk ik. Ja, over vertel eens. Ja hoor, uh, met die aangegoten zolen kunnen we ook gewoon uh, van alles mee. We kunnen als de versleten, gewoon ook een hak inmaken. En dat, dat kunnen we heel mooi over laten lopen. Is dat zo veranderd, het schoenmakersvak? Dan, nee, dat, maar ik denk dat dat, dat, dat gewoon dingen te dingen. onbekend is. En kijk, de, ja. de gegoten schoenen zijn natuurlijk pas van de laatste jaren. Ja. Het is wel al even, maar zeg maar van de laatste vijf, zeven jaar. Ongeveer ergens daartussenin een beetje ja. vooral. En uh, mensen zijn dat niet gewend. Dus die weet, denken ook van, hé, hey, dat moet ik weggooien. Maar dat hoeft helemaal niet. En je snijdt dat uit, hè? Wordt ja, we snijden hem helemaal uit en dan maken we er een mooi schuin stuk ja. weer in. Ik nou, dat... kan me herinneren, ik had, dan, ik had een paar uh, schoenen... Nou, dat merk kan ik best noemen, een paar wolkies. Nou, dat zijn natuurlijk best hele goede schoenen. Zeker en weten. Die heb ik geloof ik tien jaar uh, gedragen. En toen was de hele onderkant hier was... Uh, toen dacht ik, nou, dit is klaar. Dus ik nam die schoenen mee naar de, naar de winkel toen. Ja. En uh, toen zei ik tegen die man van... Ik zei, nou, ik wil eigenlijk nog een paar van deze schoenen. Hij zei, ja, dit model is eruit. Hij zegt, maar ik kan nu wel... Uh, ...voor u kijken of dat ik er een hele nieuwe zolen onder kon zetten. Dus toen zijn die schoenen teruggegaan naar de fabriek... ...en toen ja. hebben ze een complete nieuwe onderkant eronder gezet. Ja. Echt ja, fantastisch. Dat, dat zouden wij ook kunnen. Maar zeggen. het is dus niet meer het traditionele leersnijden... En, ...en plakken ja. en naaien. Ook. En, maar ook, ook. Ja, ja, dat begrijp ik. Ah, van alles en maar, nog wat. Maar er gebeurt veel meer in, ja, jouw, absoluut. in jouw wereld. Ja. Uh, ja. Wat dat betreft. En ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik, ik ga ver. Ik, ik, er is weinig nee... Uh, natuurlijk nee is ook een antwoord. Dus dit doe ik ook af en toe wel eens als het echt niet haalbaar is. Maar ik, ik doe echt, er is weinig wat ik niet doe of niet kan. En er zijn en, ook speciale uh, merkzolen. Uh, ja, die wij, wij, wij zijn gildeschoenmaker. dus dat dan houdt dan wel in dat je van, van bommel en van lier uh, mogen we, en, en greven mogen we zeg maar originele materialen gebruiken. Okay. En uh, daar ben ik dus ook voor gecertificeerd. Dat, dat, okay. Daar kom je niet zomaar bij. Dan moet je ook echt elke twee jaar een examen ja, een voor doen. Ja. Zijn. Ja. ja, en dan. Uh, ja, goed. Dus ja, dat is natuurlijk ook weer een, een extra wat ik mezelf. Ja, waar ik mezelf mee kan promoten. Van, kijk, dat kan ik ook en dat doe ik ook. En daardoor zie ik ook dat er steeds meer mensen van buiten Zandvoort. ook naar Zandvoort toe komen. Ja. om het bij mij te brengen. Ja. En dat is natuurlijk super. Ja, dat, dat zou ook mijn vraag zijn. Komen, komen er nu regelmatig mensen bij je die zeggen, ja, ik heb hier een paar schoenen, maar waarschijnlijk kun je er niks meer mee, maar we zouden eens willen kijken. Ja, natuurlijk tu gebeurt dat. Dat gebeurt dus ja. ook. En dan gaan ze meestal met ja, de deur uit, het kan. Ja, Oké. Okay. En dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk het leuke voor mij, om die mensen dan ja, te laten zien van, hé, hey, het kan wel. Hey. Wauw, dat verwacht ik helemaal niet. Ja. Dus een paar duurdere schoenen, zelfs met aangegoten zolen. ...daar kan nog wat mee gebeuren. In de meeste gevallen is dat absoluut Ik wist het niet, ja, moet ik eerlijk zeggen. Niet is altijd denk. mis, dus ik zou ja, zeggen... ...lopen in ieder geval even binnen bij ik, je, Dat zeg oh. ik ook altijd, neem ze mee, laat het zien. Ik geef altijd eerlijk antwoord. Ja. En daarop kan ik alleen maar zeggen... ...ja, het is ja of het, wordt een, nou, het is verstandig om het niet te doen, laat ik het dan zo zeggen. Ja. En dat, uh, nou, dat gaat altijd goed eigenlijk. Ja. Als ik langs jou loop, jouw zaak, dan uh, zie ik ook te huur. Deze koffer is ook te huur. Ja, dat klopt. Wij verhuren koffers. Uh, ja. ja, dat vond ik een hele grappige. Ik nooit bij stilgestaan. Nou, ik ben geloof ik ook de enige in Nederland die dat doet. Uh. <laughs> ja, ik, er zijn uh, er mensen die dat ook willen? Ah, ja, absoluut. Uh, we, zijn natuurlijk, uh, we zijn door een crisis gegaan. En daar zijn we nog steeds aan het uitkrabbelen. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Het gaat beter, maar we zijn er nog lang niet. En uh, op een gegeven moment, ja, de mensen gingen minder op vakantie. Of die gebruikten gewoon een oude koffertje. Want die zeiden, ja, dan ga ik niet nog eens een keer aan geld te geven. We hebben een merk staan, dus het zijn niet de goedkoopste koffers. Nee. Maar ik wil gewoon kwaliteit, want ik wil niet de mensen terugzien omdat het stuk gaat. Dus ik kreeg op een gegeven moment van, ja, wat ga ik doen? Nou ja, we gaan wat bedenken. Ik, ik denk, nou, ik, had, uh, ik ging over van het ene merk op een ander merk. En toen had ik nog wat koffers over. Ik denk nou, die ga ik verhuren. Ja. Waarom niet? Uh, verkopen minder. Mensen hebben het niet thuis. Nou, ze hebben geen risico dat het stuk gaat, want dat is allemaal voor mij. Nou, en eigenlijk ben ik daar vorig jaar februari mee begonnen... En ik heb nu ongeveer een 40, 45 koffers verhuurd, denk ik, ondertussen. Nou, wow. dus, dus dat dus is. Ja, ja, ja, er zijn echt ook mensen vooral heel die, er, die erop ja, maar terugkomen. Maar is het wel zo dat als je, als je een keer. Kijk, als je altijd bijvoorbeeld kleine vakanties uh, hebt. en je gaat in één keer een grote vakantie doen. om dan voor één grote vakantie, omdat je dat waarschijnlijk dan toch weer niet heel vaak gaat doen. een hele grote koffer nodig hebt, dan is dat natuurlijk een fantastisch idee. Ja. Nou ja, wij, wij gaan meestal met de auto Maar die ene keer dat je gaat vliegen. Daar ga je geen koffer voor kopen. Nee. nee. Nou, dat, dat is het. En als je het vaak weer van, een, van iemand leent. En dan gebeurt wat mee. Dan voel je je ook niet prettig. Nee. nee. En nu is dat gewoon. En hoe werkt dat dan? Zit er dan een, een, een verzekering bij? Nee. Er ik ik, uh, ik zit sowieso bij mijn koffer zit vijf jaar garantie op en of ik die die, als ik hem nou verkoop, krijg je die 5 jaar garantie, maar als ik, nu is die garantie van mij. Dus ja. als er wat meer is, kan ik het ook gewoon claimen. Ga jij het claimen ja. bij, uh, bij de leverancier? Dus, uh, ja, dus ja, dat, dat is... Uh, wat een top idee. Ja. Kijk, hè? En het is al Kijk, dat is ik vanaf nou 20... vernieuwend. Ja. Ja. <laughs> het is al van 1,25 per dag voor het kleinste koffertje tot nou, nu is de koffer 2,50 per dag. Rustig twee weken voor weg. Dat lijkt ja. me wel. Ja, ja, moet zeggen, de grote koffers twee weken dan wordt het meestal wel een prijzige geval. Maar, ja, maar goed, dan, als je op, het een, op een keertje grote vakantie doet... Als je een Delzzi of wat dan ook moet kopen, is veel die zijn absoluut duurder, ja, ja klopt, precies. Hé, hey, nou ja, ik, uh, ik zou zeggen, ga gewoon verder ontzettend genieten van je winst. Ja, uh, nou, dat doen we ook van zeker. Je, van je, nou, je winst, je, je overwinning, ja. moet ik zeggen. Ja, het is ook echt genieten. En uh, ja, als ik nog één dingetje mag zeggen, ja. ik wil echt alle klanten hartelijk danken voor hun stemmen. Gewoon überhaupt op die iedereen die sowieso gestemd op, op iedereen. Maar dan even in het bijzonder die op mij gestemd hebben, daar, hartstikke bedankt daarvoor. Ja. Marco, Dankjewel. bedankt.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 What you tried to say to me To how you suffered for your sanity To how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now For they could not love you But still your love was true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 I think set free. They would not listen. They're not listening ja, vincent Don McLean altijd mooi. They never... volgende gasten zijn. Uh... Aangeschoven, Mona en Margreet. En we gaan praten over de Ruilwinkel van Sinkel en de wachtkamer. De wachtkamer is nieuw. Nog even de winkel van Sinkel, toch voor een, een hoop zandvoort. Dus is het nieuw als ik daar door die galerij bij Jupiter loop. Want daar is hij, daar zit hij. Ja, dan kijk ik met een schuine blik en dan zie ik een beetje brika winkel en dan loop ik door. Maar er zit achter die winkel eigenlijk een heleboel aan, aan organisatie, als ik het goed begrijp Mona. Ja, dat klopt. Ja. Het is niet ja. zomaar een winkeltje. Nee, ja en nee. Ik heb het opgezet tijdens pop-up weekend. Ja. En uh, ik dacht van tevoren, nou dat moet ik wel kunnen. Uh, spullen inbrengen van mezelf en van anderen. En ruilen, dus eigenlijk is het heel simpel... We hebben heel weinig uh, ja, van tevoren geregeld. Het is juist hup, aanpakken en doen, was ja. het. Maar goed, er zit wel een organisatie achter van... Uh, eigenlijk de Zandvoortus zelf organiseren het. Met die ja. verstanden van mensen brengen dingen in. Dus de winkel wordt bevoorraad. En dan gaat ook weer uit. Ja. Dus ja, we doen het met z'n allen eigenlijk. Ja, dan stuit je meteen op een aantal dingen. Ja, ruilen... Uh. Het was natuurlijk het oude gezegd, als er twee ruilen, moet er één huilen. Nee, is het bij ons niet. Dat is heel leuk. Het uh, is heel bijzonder. Hè? Er wordt niet gehuild. Iedereen is heel blij, want heel veel mensen hebben heel veel spullen staan. Die zijn blij dat ze er vanaf kunnen. Nou, dan komen ze het bij ons brengen. En wij hebben weer mensen die bepaalde dingen leuk vinden. En die nemen het weer mee. En die zijn ook weer blij. Vooral toeristen, Duitsers. Ja, want dat, dat, ik, ik denk dat er, qua ruilen dan, dat er misschien meer mensen, zeg maar... Uh, binnenkomen lopen die, die met lege handen binnenkomen. En uh, nou ja, iets komen kopen bij je. Ja. In plaats van dat je echt zegt van nou ik heb nog een sjaal liggen. Maar die ben ik eigenlijk zat. Ik wil eigenlijk wel een andere sjaal in een andere kleur. Dus ik kom hem bij jullie omruilen. Dat. Ja, dat. Het, het is heel wisselend. Uh, het gaat eigenlijk in evenwicht. We zijn heel blij met mensen die met niets binnenkomen. Maar met allemaal spulletjes weggaan. Want anders wordt de winkel te vol. Dus ja. we zoeken wel een... Uh, dat gaat eigenlijk vanzelf. En we zijn natuurlijk ook dolgelukkig als mensen hun spulletjes komen brengen. En brengen ze dat dan ook echt ja. letterlijk in de winkel? Ja. Ja. Zo van, ik heb, kom Tassen met de vol. auto ook. En ze komen het bij me thuis brengen. Dat is iets minder, want dan moet ik het weer sjouwen. Maar goed, ja. het, dat hoort erbij, hè, sjouwen. En... Uh, uh, nee, dat, dat is mooi en evenwicht. Maar hoe, hoe beman of bevrouw je die winkel om, om te zorgen dat, dat er altijd iemand is? Want dat red je natuurlijk nooit alleen. Ik nee, ben ook nee. wel eens uh, binnen geweest ja. en ik heb wel al eens wat gekocht ook. We hebben twaalf enthousiaste vrijwilligers. Dus Zo. Ja, en dat, uh, we zijn vijf dagen nu open. Eerst drie. Maar het is uitgegroeid tot vijf dagen. Ja. Uh, en allemaal Maandag tot met mensen... vrijdag of dinsdag tot Nee hoor, woensdag tot en met, tot en met zondag. We zijn zondag met... ook open. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is natuurlijk een dag dat er ook heel veel mensen rondlopen. Ja, en, die, uh, zelf, uh, ja, ja. en we merken ook gewoon heel veel uh, toeristen uit Nederland, mensen weer uit Groningen, die hebben een dag vrij reis op Limburg, die een, zo'n een dagje Zandvoort doen. En dan kom je eigenlijk te weten wie er allemaal in Zandvoort komen. Want die komen voor een praatje binnen en die vertellen dat ze leuk is dat ruilen, nog nooit van gehoord zeggen ze dan. Dus, nou, nou begrijp ik dat uh, de opbrengst uh, van wat er in de winkel verkocht wordt. Of dat er mensen ook een donatie kunnen doen. Hè. Mensen kunnen ook gewoon zeggen. Van, nou, ik, ik heb niets gezien vandaag. Maar ik wil toch een donatie doen. Dan kan dat. En dat gaat in een pot. En die pot die wordt gebruikt voor uh, Zandvoort. Voor ja, ja. projecten. Hebben jullie al iets bijzonders daarmee gedaan? Een project waarvan je zegt van nou dat is een opvallend project geweest? Uh, nou, we zijn een beetje geld aan het sparen dat we iets moois kunnen uh, geven aan bijvoorbeeld mensen met Alzheimer. Dat is bij de Zandstroom en bij Marijke ten havendhuis in, in de Duinen. Dus we gaan kijken wat ze willen op een gegeven moment. En we hebben ook al een klein dingetje gedoneerd. Het zijn de penselen bij de zandstroom en een. Theeservies bij de branding in Huis in de Duinen. Ja. Dus het, maar dat is heel klein, maar we willen ook. En is nog dat iets dan, uh... Uh, dat theeservies, dat neem ik aan, dat is door iemand ingebracht. Ja. ja. En ja. dat hebben jullie kunnen weggeven. Ja. En die penselen hebben jullie waarschijnlijk gekocht. Ja, die moesten we kopen. Ja, ja precies. Nou ja, mooi dat dat op die manier. Uh, maar als je kant... daar binnen loopt. Maar ja, ja, ja ma maakt niet uit. Nee, de, de... jullie weten allebei evenveel ja. ervan. Ja, <laughs> okay. ja. Maar nou oké, okay. aan jou dan. Als je er binnen loopt, heb je een paar mogelijkheden. Ja. Of je laat daar iets achter en neemt niet mee. Ja. Klopt. Dat kan. Dat, uh, dat gebeurt nu wat meer, omdat het. <laughs> Nu ook meer bekender geworden is. We zijn nu al ruim een half jaar bezig. Hoe lang? Tijd vijf vijf vijf vijf vliegt, vijf maanden. Ja. Wat eerst begonnen is in een weekend. En zoveel enthousiasme veroorzaakte. onder de zandvoortes, maar ook mensen van buitenaf. Die verrast werden. Vooral omdat wij van het winkelt iets moois proberen te maken. Het is niet een uitstalling van. Spullen die binnenkomen. En ja. Uh, nou ja, we zetten het gewoon neer. We maken er echt... Ja, het ziet er echt als een, een professionele leuk, ja. etalage uit Dus uh, vaak denken he. mensen ook dat het gewoon echt een winkel is. Ja, een ja. commerciële winkel. Ik zei net brikabrak. Dat bedoel ik niet nee, denigreren toch uh, Het ziet er heel van, gezellig. Ja, ja. Ik bedoel gezellig en ja, leuk uit. Ja, dat is ook de bedoeling. Nou ja, dat, die gezelligheid die merken we ook onder de bevolking. Hè, dus Han dus die... Binnenkwamen en soms gewoon iets meenamen van huis. Gewoon om een reden te hebben om bij ons binnen te stappen. En bleven hangen, praten. Uh, zochten echt ook uh, contact met anderen. Uh, maar puur de gezelligheid. En nou ja, het winkeltje is vrij klein. En het raakt steeds voller. Dus wij uh, hadden alle op het oog om de ruimte aan de overkant. Hè, uh, in de hoek. Uh, mogelijk. Uh, ja, Zeg maar over te kunnen beschikken dat wij dat konden inrichten als een ontmoetingsruimte. Want ja. daar bestond veel behoefte aan, merkten wij. Mensen die echt. Uh... Nou ja, die behoefte hadden we aan een praatje om even gezellig te zitten. En dan te is die zitten. winkel relatief klein, hè? Die is veel te Want klein, Want op het ja. moment dat mensen inderdaad gezellig even komen praten... Ja. ...dan belemmert natuurlijk andere mensen ook om binnen te komen ja, en precies. misschien wat te kopen. Ja, dus ja, ja, ja, vanuit ja. die behoefte, zeg je, zijn ja. we daar naar gaan kijken. En zijn we daar gaan kijken. Mona heeft uh, gevraagd aan de heer Bruinsheel of wij uh, over die ruimte mochten beschikken. En die ging meteen akkoord. Ja, nou, staat die zag ook uh, precies... En die zag ook wat wij van het winkeltje gemaakt hadden, hè, met, met al de dames die daar ook vrijwillig bezig zijn. En uh, nou ja, binnen no time kregen we de sleutel en doe maar wat je, wat je wil. En we hadden wel gezegd waar we plan waren en nou, die stond er helemaal achter. Dus wij zijn ook uh, snel uh, aan de gang gegaan om die ruimte in te richten en... Uh, de ruimte boven, hè, voor de ja. kunstenaars, de o, ja. DKZ. Hoe komen jullie aan meubelen? Sorry? Hoe komen jullie aan meubelen? Nou ja, we hebben... Dan <laughs> ook bij elkaar geschraapt ja, ja, vanuit ons eigen winkeltje. Okay. Maar zoals een bankstel, oh, ja, ja. Dat, die hebben via de kringloopwinkel. Okay. Daar konden wij ook keuzes maken tegen een klein bedrag. Hebben daar wat, wat investeringen ja, okay. gedaan. En nou ja... Dat is eigenlijk wat, uh, wat we nu als ja. tweede project hebben aangepakt. Ja. Ja. Uh, hè? In, uh... Maar het wordt er veel gedaan in Zandvoort eigenlijk. Nou hè? ja. Uh, door, door vrijwilligers en, ja. en door ja. Zandvoort. Het is ja. echt onvoorstelbaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja. ja, we kunnen ook met z'n allen heel veel. Ja, dat is ook zo. En mensen hebben best veel tijd en enthousiasme. En, uh, ja, het ja. ja. selecteert zich vanzelf. Ja. Ja. Niet dat het per se hoeft, denk ik, maar... In feite is dus uh, die wachtkamer bedoeld van, ja, je kan in dat winkeltje niet met elkaar blijven ja. praten, want dan sta je in de weg. Want het is Juist. maar klein. Joh, ga daar even gezellig zitten ja. en dan kun je ja. verder praten. En ja, en we hebben daar dat ook... Is de, uh, dat is de bedoeling daarvan. Ja, dat is ook de bedoeling. En we willen ook kijken in hoeverre er vragen zijn vanuit uh, ja, de bezoekers... Ja. He, en dat kan zijn op het gebied van, van uh, een rits inzetten of wat, wat was... Uh, nou ja, ja. <laughs> ik noem maar wat, maar er is iemand die uh, heel erg kwam is in, uh, café, uh, in naaien, haken, breien enzovoorts. En, en dat hij daar iets kan doen, mensen met andere vragen kijken of we daar uh, antwoord op kunnen vinden. dus ook vanuit de, hulp, ja, de hulpvraag die er is. Kijken ja. of we daar een antwoord op kunnen vinden. Dus ook het samen zijn met elkaar. Maar ook kijken of we elkaar ja, op een of andere manier op weg kunnen helpen. Is, is het niet zo dat je dan een klein beetje op, de, op het terrein van uh, het, het, het pluspunt uh, komt te zitten? Zoals dat in Noord zeg maar, gebeurt. Hè? Dus dat mensen die kunnen zitten, een kopje koffie drinken. Kunnen met vragen terecht. Uh, Eventueel ja. als Reparatie er, Reparatiecafé. Nou ja, dat, ja. Is, dat, uh... ja. dat is een... Uh, wij, gaan, wij denken ver in de toe. Ik moet zeggen dat ik af en toe ook een... Uh, he, een, een, een paard ben... die maar doordraaft. Uh, <laughs> maar ik denk dat het goed is om gewoon over te kijken, wat zijn de mogelijkheden. En hier in het centrum is natuurlijk weinig nee, de uh, zandstroom. is er wordt. natuurlijk wel, hè, maar dat is alleen maar heel professioneel en de ja. mensen die, ja. die een indicatie krijgen voor, ja, uh, voor opvang. Maar ja. dat is natuurlijk wat anders als de mensen die eigenlijk gewoon ja, een beetje tussen gewoon, wal en het schip ja, vallen. Ja, we merken ja, gewoon in het dorp heel veel eenzaamheid. Ja. Ja, want er zijn heel veel ouderen die gaan niet naar pluspunt, omdat nee. en de belbus moeten ze bellen, en ja. op die dag ja. zijn ze niet lekker of geen zin. Ja, en dat wel. is ook een stigma, hè, want ja. dat is ja. mensen denken van, oh, ze ja daar terecht, ja, dan ben hey, ik oud en ja. dan ben ik behoeftig en dat wil ik niet. Nee, ja. Dus dat kopje koffie is dan ja. zeg maar een beetje ja. wat vrijblijvende, ja. maar toch wel belangrijk. Ja. Het is, wij hebben het ook een beetje opgezet van als mensen winkelen, mannen staan dan vaak buiten te wachten zagen ja. we bij de kledingzaken. Ja. Dus die kunnen daar dan lekker zitten. Zijn tijdschriften. Niet, ja, idee. goed idee hè, ja. kijk. Ja. Dus er zitten allerlei tijdschriften. Mensen kunnen rustig zitten dan die mannen. Wachten ja. tot hun vrouw uitgewinkeld is. Ja. Er is een schaakspel. Je kan er dammen. Ja, je kan er van alles. Ja. Zeg maar. Zijn jullie nog even terugkerend naar de winkel van Sinkels? Zijn jullie enigszins selectief in wat je inneemt? Want je bent zo snel een, een, een recyclingwinkel. Nee, we zijn wel, we, we, in principe willen we de klant niet teleurstellen en afstoten als hij met zijn spulletjes komt. Maar we kijken wel iets wat heel oud en vies is. Dat nemen we niet in. Dat, nee, maar goed, je groot, kunt, het uh, mooie he, ja, is, je kunt dus ook zeggen: van dit is niet onze markt. Of, nee. he, kunt, gaat u maar naar de, naar de kringloopwinkel. Want nee, daar nee, dat gaan doen we ook. Het wel. Gebruiken. Ja, ja. Grote elektrische ja, apparaten, tv's, wasmachines, nee, dat doen we niet natuurlijk. Nee, Grote nee, tafels nee, niet. ook niet, daar nee. he, hebben we helemaal geen plaats. Nee, er is voor. geen ruimte. Maar goed, die kun je we misschien de wel weer in de wachtkamer gebruiken. Ja. <laughs> ja. He, misschien komt er iets mooiers voorbij. Wat je kunt gebruiken daar. Maar hoe ga je dat dan doen met koffie of Thee, want ik bedoel, dat moet dan ook... Uh, voor de of, of is dat niet inbegrepen? Nee, dat hebben we eigenlijk... We hebben, het kan wel, maar we gaan geen koffie of thee echt schenken, omdat... Want dan, ja, dan zit je natuurlijk ook een beetje die meneer van de horeca in de weg. Nou, also, nee, want niet, die, die uh, komt zo laat. Die komt pas vijf, zes uur. Dus mens, het winkelend niet. publiek in Zandvoort heeft daar helemaal... Uh, overdag kan er ook helemaal niet zitten of nee, zo. Het is een wachtkamer waar je elkaar ja, toevallig ja, even ja, tegenkomt. dat is een het ja, En dan ja, is het weer over, ja, uh, ja, waarschijnlijk. Ja ja Nou ja, bijzonder. Wanneer is de wachtkamer al open? Is dat al... Uh... Ja, ik heb nu een, uh, een vrijwilligste die zit daar. Want vanaf 11 uur zijn we open. Oh, ja. Ja, ja. Die heeft jouw plek even overgenomen. Ja, ja. En, en daarboven, dus dat, uh, dat, de, de gallery. Wanneer, ja. uh, wanneer gaat dat gebeuren? Uh, nou, de kunstenaars zijn al bezig het schilderen. Uh, rails ophangen. Dus die zijn er druk mee bezig. En dan gaat dat open per... Geen idee. Geen idee. Oké. Okay. Nou, dan moet dat je nog maar een uh, keer terugkomen als het zo ver is. Ja. Ja, <laughs> ja, precies. Nou, hartstikke bedankt voor jullie komst en uh, Leuk. Ik, ik kom wel weer een keer genoeg. Ja, ik kom altijd ja. even. Huilen. Huilen. Neem wat mee. Ja, ik <laughs> moet wat meenemen. Dan moet ik even maar je over mag nadenken. Zo ik binnenkomen. Wil nooit wat kwijt. Ja. Oh ja. <laughs> Goed. Goed. zo. <laughs> bedankt. Ja. Daar gaat ze. Graag gedaan. Okay. Ja. <laughs> oh, nou, gezellig dames. Ah, ja. Leuk dat jullie er waren. Bedankt. Ja. Ja. Je hebt je. Ja. En zoveel gratie heb ik nooit gezien soms praat ze terwijl ze slapen met mijn kussen speelt, ik laat ze. Van de wet Kijken minzaam Als ze fout parkeert En zelfs de vlukken Hebben pret Als ze sensueel Voorbij marcheert Niet lang bij me blijft. Ik weet wel dat zij met anderen Spots werk buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dankt Denk er niet aan, loop naar de maan. Daar gaat ze. Ja, Kloeso. Daar, Daar, Daar gingen ze. Daar gingen ze, de dames. <laughs> ja, de ja. dames. ja, dat is zo. Nou. Ja. Goed, uh, laatste gast van het eerste uur is Marco Engel, nog een Marco. Het is de Marco-dag vandaag uh, hier. En uh, het is ook, trouwens, als ik naar nou het onderwerp, het is wel de culturele uitzending ja, vandaag. Ja, absoluut. He? Ja, ja. Een heel klein beetje politiek straks, maar... Uh... Maar goed, en uh, af en toe ondertussen wat eten. Ja. En daarvoor zit Marco hier. Ja. ja. Goedemorgen. Marco is de nieuwe eigenaar van Free Plaza. Ja. Uh, maar we het net al even over hadden voor de oude Zandvoort, dus uh, de Sierkan op de hoek van de Kerkstraat en het Kerkplein. Ja, klopt. Helemaal verbouwd en eigenlijk niet meer herkenbaar. Als het. Maar wel als Frietplaza. Marco, je, je zei al net eventjes, ik kom niet van Zandvoort. Nee, wat, wat is jouw achtergrond? Ik uh, kom zelf uit Horen. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Ik, uh... Dat is niet erg hoor. <laughs> nee, nee. Gelukkig nee, ik maar. Maar hoe, er... hoe ben je in Zandvoort gekomen? Ik uh, was hier zelf uh, op bezoek voor het strand, uh, uiteraard. En uh, ja, ik kwam er tegen. En dat leek me eigenlijk wel een hele mooie uitdaging. Ja. Uh, we hebben contact opgenomen met de makelaar. En eigenlijk was het binnen twee weken was het helemaal klaar. Ja, Maar... Even, het is natuurlijk op het plein. Hè? En ja. uh, nou, uh, iedereen die noemt het nu al het Frietplein, omdat er natuurlijk uh, behoorlijk wat uh, frituur uh, is. Uh, dat ja. is dan de vierde, want er zitten nu vier. Ja. tenten. nou, ik vind een vind ik altijd zo naklinken. Uh, wat is een mooie benaming voor. Uh, voor... Ja, ik, ik vind dat gewoon. Ja, vier vind, vind, vind je dat ook okay? goede benaming. Ja hoor, nou, ja hoor. Ik vier vind frietenten zitten ik vind er ook. Belgisch dus. wel leuk, een frietekot. Een frietenkot, <laughs> frietenkot ja, ja precies. Maar. Dacht je niet van, jeetje, maar daar zitten er al drie. Moet ik er dan nog eentje bij uh, zetten? Ja, klopt. We gaan ons wel uh, proberen te onderscheiden met uh, voornamelijk wat andere producten. We zijn ermee bezig om wat andere producten uh, erbij te nemen. Uh, Zoals? Uh, we hebben sushi in het weekend. verse sushi. In samenwerking met het sushi restaurant in Diemen. Waar ik het uh, dan smorgens gewoon ophaal. Uh, we hebben nu windproducten. Is dat Sushi King? Die, uh, die, nee, Daily Sushi. Oh, Delicious. Sushi. Okay. Ja. Uh, we hebben op het moment huisgemaakte oliebollen. Dus uh, ja, met de winterproducten proberen we ons wat te gaan onderscheiden. Er staan nog wat uh, aanpassingen op het menu. We krijgen bijvoorbeeld verse burgers. Gaan we er ook bij nemen. Dat is wel uh, voor de kerstvakantie zou dat in orde moeten zijn, in dit geval. Maar zoals die oliebollen, dat is dan toch ook weer. Uh, moet je daar niet ontzettend veel dingen voor aanpassen? Want dat is dan een aparte uh, friet of tenminste een aparte olie die je daarvoor ja, gebruiken moet natuurlijk. Klopt. Uh, we hebben de apparatuur al staan. Uh, dus qua apparatuur hebben we eigenlijk niks meer hoeven aanschaffen. Het is alleen in dit geval de andere olie. Dat klopt, dat wil zeggen. Ja. Uh, in plaats van frituurvet, uh, arachide olie, de, de notenolie in dit geval. Maar ja, belemmert dat dan niet zeg maar, in het bakken van je andere producten. Want dan moet je dat er weer bij doen. Dus je moet een aparte frituur we hebben. De, we hebben daar een aparte frituur oh, voor okay. inderdaad. Ja. Ja, klopt. ja, We hebben ja, zodanig veel apparatuur staan uh, dat we de ruimte er wel voor hebben. Dus het lijkt heel klein, hè? Ja, het, van van buitenaf. In principe, de ruimte is heel klein. Dat klopt. Het is niet heel groot, alleen uh, ja, de apparatuur is moeilijk uit te leggen. We hebben een oven en die is verdeeld in vier pannen. Dus we hebben eigenlijk ja. altijd twee uh, ovens die niks staan te doen in dit geval. Je hebt geen binnen? Nee. Is dat bewust? Nee, niet zozeer. Uh, dat merken we nu in de wintertijden We dat wel. Dat klopt inderdaad. En want toen het dus he, eerder de, de, de twee viswinkels erin gezeten hebben, toen was er wel een binnen. En dat, was, dat leek eigenlijk best heel groot. Dus ik denk dan, wat, wat, wat hebben jullie allemaal verstopt daarachter? Um, er staat een snijhok. Er is een snijhoek in dit geval. Uh, achter worden, het is verse friet. Dus achter wordt de friet vers gesneden. Uh, Belangrijk om ook even te zeggen he, dat ja, het verse friet Ja, het is verse friet. Dus uh, ja, daar wordt het eigenlijk gesneden. Uh, dus wat je hebt de, was, uh, de ruimte, ruimte nodig uh, voor je verse ja, producten? Ja, klopt ja. inderdaad. Uh, op de eerste etage hebben we bijvoorbeeld nog een keuken. Uh, daar kunnen we ook de producten maken uiteraard. Dus qua ruimte, het is, qua oppervlakte is het niet zo groot. Alleen inderdaad in de hoogte gaat het wel. Dus ruimte hebben we genoeg. Zit daar een woning bij? Of is ja. Het... ja, ik woon er daar boven. Daar woon je van. boven? Ja, ik woon erboven. Ja. Uh, dan ben je natuurlijk wel altijd gewoon bij je werk? Ja, dat klopt. Ja, ja, nee. Dat heeft zijn nadelen. Uh, maar en de voordelen, voordelen ook. En zijn voordelen, <laughs> ja, ja, zeker. Precies. Ja, ja dat een, de voordelen groter zijn dan ja, de nadelen. Uh, ik heb er wel over na zitten denken om vanuit horen deze kant op te gaan. Alleen ja, in de zomer is dat gewoon niet te doen. Dan sta je twee uur in de file om hier binnen te komen. Dus dat is uh, geen optie. En de nee. woning zat erboven. Dus die was beschikbaar? Ja. ja. ja. Het, uh, <coughs> heb jij een horeca-achtergrond? Nee. We, nee. We, ja. Hiervoor ben je, was je niet in de horeca? Nee, nee, nee. Ik, ik doe het samen met mijn vriendin. Mijn vriendin ja. die heeft altijd in de horeca gezeten. Ja. Uh, en ja, ik heb het met mijn oude werkgever, dat is dan nu mijn compagnon, hebben we het overgenomen. die hebben wel altijd in de horeca gezeten. Dus voor mij was het heel erg aanpassen, heel erg wennen. Inderdaad. Zeggen, de kennis en ervaring is er wel, maar jij moet hem nog opdoen. Ja, ja in principe. Het ja, zo, zo, ja, zo, kan je het, zo kan je het in principe wel stellen. Uh, ah. Ja, het is wel, De apparatuur is zodanig makkelijk uh, dat je het binnen een week alles door hebt. Ja. Dat, ja. Ja, dat is natuurlijk heel veel uh, op klok ook. Hè, want, uh, ja, uh, het uh, is computergestuurde computer ovens hebben we. Computergestuurde, uh, precies. Dat, klopt, dat, inderdaad. Dat, vroeger moest je zeg maar, bij wijze van spreken een, een, een, een ap aparte timer zetten om een, ja. als je een kroketje bakte. Want die mag dan weer zoveel minuten en de frikandel moet weer andere tijd. Ja, maar klopt. Is nu, allemaal nu is het eigenlijk instellen. één druk op de knop. Ja. Ja. ja, maar als je friet moet je voorbakken... Als je ja. dat bij een te lage temperatuur doet, dan brandt hij niet dicht. En dan zuigt hij olie op. Nou, hij is ja, niet te dus, eten meer dan niet, jongens. Dan, je, hoor. dan, dan, we dan we moet je toch lop. wel even ervaring ja, in hebben. Ja, het was het in het begin vooral even wennen, inderdaad. Uh, we zijn ook hals over kop zijn we eigenlijk open gegaan. 1 april kwam ik er wonen, 2 april zijn we eigenlijk meteen <laughs> open gegaan. Uh, ook voor mij om de ervaring op te doen. Uh, maar ja, wat ik al zei eigenlijk. Maar hoe is... heb je dat soort dingen dan geleerd? Zoals bijvoorbeeld het voorbakken van, uh, van de, je verse aardappelboer? Uh, informatie inwinnen bij de, bij de aardappelboer. Ja. Ja. Ja. Wat moet ik doen? Ja, van tevoren al inderdaad de informatie inwinnen, natuurlijk. En ik heb een, uh, de aardappelboer, dat is een hele aardige meneer die me erg op weg heeft geholpen. En we hadden oud personeel van de vorige eigenaresse die we ons mee hebben geholpen. Je, hoe lang zit je nu daar? 2 april zijn we opengegaan. 2 april. Ja. Valt het tegen? Valt het mee? Um, is dat is een rare vraag? Nee, het valt op dit moment een beetje tegen. Uh, komt ook omdat we wat opstakprobleemtjes hebben gehad. Met kapotte apparatuur en dergelijke. Dat is uiteindelijk wel opgelost. Alleen pas aan het einde van de zomer. Daar ja. uh, hebben we niet heel veel aan gehad. De, de hele zomer lang. Je hebt wel een klein terrasje he, voor de deur. Dat ja. is wel, uh, wel een Ja, heel, heel klein. Uh, we zijn er maar bezig om dat uit te gaan breiden inderdaad. Ja. ja, als ik op het Kerkplein keek, nu de laatste twee weken niet, maar daarvoor was eigenlijk altijd wel, zeker de weekenden, behoorlijk druk op het plein. Ja, het is, uh, het is wel bedrijven, ja. uh, er lopen wel mensen, alleen, ja, ons, uh, ja, wat ik, wat ik eigenlijk al zei, wij hadden wat opstakprobleemtjes, ja, okay. uh, met voorbeeld een ijsmachine die, die kapot was door de vorige eigenaresse, oh ja. ja, daar merkten wij wel een beetje de nasleep van. Uh, ik, ik vreug me meer op volgend seizoen. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, wat beter heel voorbereid ook waarschijnlijk. Ja, nu hebben we eigenlijk alle klappen van de molen al gehad. Zo beetje. Ja. En uh, het kan eigenlijk alleen maar beter gaan volgend seizoen. Ja. Maar wie staat er nu in de zaak? Ik Jij alleen? Ja, in de winter uh, sta ik alleen. En uh, in de zomer uh, staan we met z'n drieën. Mijn compagnon en uh, mijn vriendin. Die is in, die, in dit geval. Ja. En dat, dan gaan we nog even kijken. Dus het hele cafetaria assortiment dus. Van en nou ja, noem maar op. Ja. En als specialiteit sushi. Ja. Ook in de zomer of alleen in de winter? Nee, ook in de zomer. Ook in, ook in de, in de zomer, zomer. Ja, daar gaan we het hele jaar mee door. Die, eh, daar gaan jullie mee uniek proberen te ja. zijn. Want dat, op het hele plein is dat een... Dat Dat heb je nog niet inderdaad. Nee. nee, dat nee. klopt. Nee, dat is... Ja, dat zal straks wel komen als de nieuwe appie klaar is. Want uh, die, die komt volgens mij... Die is... Oh ja? Die, die, volgens mij komt daar uh, zo'n sushi... Uh... Bar in, Weet je wat ze bij de grote Albert Heijns uh, hebben? Ja. ja maar zo, goed, voorlopig niet. Uh, kunnen ze maar ja, Als je klanten hebt, dan heb je he, klanten. Dan, he, dan blijven ja. ze wel komen ook. Ja, Op oh, ja. Kerkplein met de passanten weinig last. Nee, dat is u, waar. Maar. Die gaan niet naar de, naar de winkel. Dat is dat, waar, uh, uh, ja. waar. Nou, zei, daarom zijn we even bezig met wat uitbreiding van het assortiment. Wat, wat verwacht je ervan? Van, van je volgende seizoen? Wat, wat, wat denk je dat er sowieso moet verbeteren? Of wat er kan verbeteren? Mm, nou ja, nu al, al onze apparatuur weer werkt, uh, denk ik sowieso dat het een heel goed seizoen zou kunnen worden. Uh, hopen dat het weer wat beter wordt dan uh, afgelopen seizoen. Het is toch elke keer in het weekend bijvoorbeeld één dag regen geweest. Dat viel ook wel weer een beetje tegen. Uh, ja, volgend seizoen. Ja, lastig. Ik heb er gewoon heel veel zin in, in volgend seizoen. Omdat dit seizoen is natuurlijk niet zo heel best voor ons in dit geval geweest. Uh, ik heb er gewoon heel veel zin in. Je moet, het wel, je moet het wel kunnen redden natuurlijk, he, als ja, je dan zo'n slecht seizoen hebt gehad. Ja, klopt inderdaad. Nou ja, heel erg slecht was het niet. We hebben het hoog boven water kunnen houden, dat wel. Ja. Uh, alleen ja, je wilt natuurlijk wel wat meer als het hoog boven ja. water uh, ja, kunnen natuurlijk. houden. Het is een business, he, ja. het is geen, uh, geen liefdadigheid Als ik nog even naar de layout van je zaak kijk. Als ik me goed herinner, heb je een, uh, een counter, een toonbank. Ja. En een automatiek. Ja, Aan de klopt. Kerkstraat. Ja, Gaat die automatiek... Uh, gehandhaafd blijven of ga je in, de, in de winter houdt ik dicht omdat er natuurlijk uh, de producten die erin zitten die moeten vers zijn ja. uh, en in de winter wordt er zodanig weinig uitgehaald dat het voor mij niet rendabel is om, daar, om die hele muur vol te gooien, ja. we houden maar wel in ja, ja, hoe ho lang moet dat eigenlijk ja. uh, hoe lang mag dat erin blijven eigenlijk? ja volgens dat... de wet mag het uh, zo'n twee uur uh, ik gooi het uh, vooral producten met broodjes gooi ik na een half uur gooi ik eruit dat ze anders ja, gewoon niet meer lekker zijn. Nee, Wordt het zacht en, ja. en, en, en sobby. Ja. Ik snap het. ja, het is niet knapperig meer nee. Uh, nee, op een gegeven moment. Hè, nou, dat, te... ik, dat merk je. Ik gooi ik het liever weg dan dat ik een ontevreden klant uh, heb. Ja. Nou, je hebt er in ieder geval erg veel zin in, dat is ja. duidelijk. Nou, wat we kunnen doen is je ongelooflijk veel succes wensen. Dank u wel. Op ja. een, uh, eigenlijk veranderd niveau. niet veel Ik bedoel, qua... Aantal zaken verandert. Niet alleen de eigenaar verandert. Ja. En die kan uniek uh, zijn in zijn aanbod. Ja. En ik denk dat je dat daar nodig hebt. Ga je dat ook ja. nog adverteren van die uh, sushi? Ja. Ja, ja, ja, we zijn ermee bezig. Inderdaad, wat posters ja. laten drukken, wat reclame-materiaal laten je ook drukken. bezorgen. Thuis, sushi. Uh, willen we wel. Alleen omdat ik nu op het moment in mijn eentje sta. Wordt dat een heel ja, van. Dat alleen is... uh, van. Ik kan de zomer, niet even de zaak dicht doen uh, natuurlijk. Nee. Dat, <laughs> dat lijkt me een van product de zomer wat ik wel we... thuis kan bezorgen. Ja, ja, klopt inderdaad. Van de zomer willen we dat wel gaan doen. Ja. ja, er liggen wat meer uh, plannen klaar voor de aankomende zomer inderdaad. Oké, okay, nee. maar je wil de concurrentie nog niet op de hoogte stellen. Nee. Heel goed. <laughs> nou, heel veel succes en uh, maak er wat moois van, maar dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, hartstikke bedankt. Ah, Oké, okay. okay, Marco. Succes. We gaan eventjes uh, nee, ja, naar, even pauzeren. De, pauzeren. Ja. En, nee, ik zie dat onze einde, politieke gast is ook al binnengekomen. Ja, Astrid dus is er ook zo al. We kunnen meteen met een, een sneltreinvaart door. Maar we gaan eerst nog even wat muziek uh, ter afsluiting van het eerste uur draaien. Het someone like you. Oh. I heard that you settled down, that you found a girl and your married night. I heard that your dreams came true, guess she gave you things.